5 uur. Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het uitwerken van het klimaatakkoord duurt langer dan gedacht. Eigenlijk zou het kabinet nog deze maand met definitieve voorstellen komen... om de uitstoot van broeikasgassen flink te verlagen. Maar het is allemaal veel werk met veel technische aspecten, zei premier Rutte. Het duurt ook langer voordat alles is doorgerekend. Het wordt waarschijnlijk na 26 april totdat dat allemaal gebeurd is. Al dus de premier. Premier Rutte vindt dat het verzoek van de Britse premier May... om de brexitdatum op te schuiven naar 30 juni veel vragen oproept. Hij hoopt dat er meer duidelijkheid komt uit Londen... voor de extra-Europese top van volgende week. Ook andere EU-landen reageren terughoudend op de nieuwe brexitdatum van May. Het uitstel is alleen mogelijk als alle EU-landen akkoord gaan. Een paar honderd medewerkers van Shell in Moerdijk hebben het werk neergelegd. Het personeel in het oliebedrijf zijn het niet eens geworden over de lonen. De vakbonden zijn al langere tijd verwikkeld in een conflict over een nieuwe CAO. De vakbonden stelden eind maart een ultimatum, maar daar is Shell niet op ingegaan. FNV en CNV kondigden daarna aan acties te gaan voeren. Op de Brunsumer Heide is het monument ter nagedachtenis aan Nicky Verstappen vernield. Er zijn stukken steen weggeslagen, waarschijnlijk met een zwaar voorwerp, schrijft 1 Limburg. Het monument werd al drie keer eerder vernield. Nicky Verstappen verdween in 1998 tijdens een jeugdkamp en werd dood teruggevonden op de Brunsumer Heide. Vorig jaar werd Jos B. in Spanje aangehouden na een DNA-match. Het weer vanuit het oosten neemt de bewolking toe... maar het blijft wel op de meeste plaatsen droog. Morgen eerst op veel plaatsen bewolkt en lokaal wat regen. In de loop van de dag ook wat zon. Het wordt 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWD. Er zijn veel problemen in Noord-Holland. Er staat bij elkaar ongeveer 100 kilometer file. De grootste problemen zijn ontstaan doordat de A9 van Amstelveen naar Alkmaar... bij de Wijkertunnel dicht is door een ongeluk waarbij twaalf auto's zijn betrokken. Die moeten allemaal worden geborgen en dat gaat lang duren. Voorlopig kun je dus beter omrijden. Dat kan bijvoorbeeld via Zaandam, via de A10 en de A8. Dat gaat helaas niet filevrij, maar via de Velsertunnel is ook niet zo'n verstandig idee. Want daar staan hele lange files. Verder problemen op de A4 van Amsterdam naar Den Haag... tussen Knoop en Tehoek en Roelevarensveen, 8 kilometer. De vertraging is een kwartier. Op de A5 van Hoofddorp naar Amsterdam... door de problemen bij de Wijkertunnel... ook een lange file voor de aansluiting met de A10. Je hebt daar 20 minuten vertraging. En op de N202 en de N208... is de vertraging bijna een uur... voor de aansluiting met de A22. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja...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 Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook gehoord op zaterdag.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 Does lief? Dankjewel. Namens het internet en Sieren. Zin in Zandvoort, Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Start ZFM. ZFM. We gaan beginnen. Wat zijn de beste hits van dit moment? Dit is de Top 20 met Jesse Sprikkelman. Oep, oep, goedendag. Welkom bij een nieuwe editie van De Tot 20. Ik mag ze weer voor je op een rij zetten. De 20 beste hits van dit moment. Ja, wat zullen ze zijn, hè? Nou, geloof me, er zitten hele goede platen tussen. Ja, Ik vind sowieso wel dat er goede platen in de hitlijsten verschijnen. Deze lijst is samengesteld door middel van streaming. Dus Spotify, andere streamingsdiensten, ook de downloads. En via jouw mening. Jouw mening is welkom via de top20.nl. Laat het weten welke plaatje je goed vindt en waarom. En dan lees ik je reactie voor in dit programma. En ja, zo kun je toch nog een beetje meebeslissen over de lijst. Zullen we gauw even gaan luisteren wat vorige week de top 3 was. Nou, dat waren deze drie. Deserves, Mark Bronson, Nothing Breaks Like a Heart things fall apart nothing grace like are speechless Mana is voor mij De baas verzegt uh, altijd dat ik mijn eigen mening niet in het programma mag geven, ik doe het toch nooit echt fan geweest van maan, maar dit nummer vind ik zo goed. Stiekem hoop ik nog steeds dat hij op nummer 1 staat Ja, en ik weet het antwoord, maar die ga ik je nog niet vertellen. Wat ik je al wel kan vertellen is dat er twee nieuwe platen in de lijst staan. De eerste, die krijg je zo meteen, die staat op nummer 18. Maar de tweede, die staat heel ver bovenaan in de lijst. Ja, welke dat gaat zijn, dat ga ik je lekker nog niet vertellen. Laten we beginnen met nummer 20, die is voor Lady Gaga. en always remember us this way, vorige week op 18. 20, ze heeft grote wereldhits op haar naam staan en is terug in de hitlijsten. It's my favorite song they're gonna play. Let's go! go, go, go. Hey, it's Lady Gaga. I live away, I'm lost, I'm lost, I'm lost. Lady Gaga top 20. Ga, Ga, Ga. Oolala, oolala, oolala. in simple timber. Oh, la la. Oh, la. la la la. la la. Couldn't Lady Gaga. This way. And always remember us this way. In de top 20. Goeiedag, welkom. Je luistert naar de meest actuele hitlijst van Nederland en België. Nummer 20 is dus voor Lady Gaga. Maar wat staat er op nummer 19? 19. Ja, daar staat een hoek met miljoen dollar. 18. Op 18 staat een nieuwe plaat. Het is onze Songfestival-inzending nieuw in de lijst. Ja, ik zat al te wachten. Wanneer komt hij erin? Nou, nu dus. Nummer 18: Duncan Lawrence. En Arcade. En op uh, nummer 17 staat Dancing with a Stranger. 17: I don't wanna be alone tonight. It's pretty clear that I'm not over you. I'm still thinking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 Je Kun je reageren op uh, dit programma. En dus ook op de platen die er gedraaid worden. En als jij een plaat heel goed vindt, zetten we er een plusje achter. En als je hem heel slecht vindt, zetten we er ook echt een minnetje achter. Dus jij kan deze lijst samenstellen. Het is namelijk ook uh, jouw hitlijst. Uh, duurt te lang. De Vina Michel deze week op nummer 16. Uh, zelfde plek als uh, vorige week. Uh, Anne die zegt: Wat een fantastische plaat. Ik snap niet dat die zo laag staat. En uh, Kimberly die zegt ook: Deze is zo goed. Maar Harold die zegt bijvoorbeeld: Wat een zaadplaat mag die uit de lijst? Nou Harold, we hebben er een minnetje minuutje gezet. Op nummer 16 dus de Davide Michel duurt te lang en op nummer 15, 15. staat Martin Garrix. En High Alive 14 is voor de Vietgetta. En Say My Name. Say my name. Spannend moment. Het is tijd voor nummer 13. Het ongeluksgetal. Maar ja, ze zijn al blij als ze op die plek staan in de top 20. Maar Miley Cyrus en Mark Ronson niet, denk ik. Is als je afvraagt hebben ze een nieuwe plaat? Staan ze gewoon twee keer samen in de hitlijst? Nee. Vorige week waren ze nummer 3. En deze week zijn ze nummer dertien. Dertien. Dertien. Populaire muziek in Nederland en België. Dit is de enige echte top 20. Howdy, I'm Miley Cyrus. like a breaks like a heart. I heard you on the phone last night. of a bullet cigarette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 in 2 tot 20 Hey what's up guys I'm Justin Bieber This is Cheryl Thank you very much Hey it's David get Yes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 Something in the way. I can't be alone with all that's on my mind Say you'll stay with me tonight Cause there's so much wrong going on You want me home in the day Pink en Walk Me Home in de top 20 uh, gaat het ja, prima mee. Uh, vorige week op 14 en deze week op nummer 12. Even kijken wat op nummer 11 staat deze week. 11. Dat is at the Disco en High Hopes. 10. What if we Nummer 10 is voor James Arthur en Rewrite the Stars. En er zijn ook platen verdwenen uit de lijst deze week. We hebben een soort van, uh, nou wat is het, een begraafplaats gemaakt voor platen. We laten ze altijd nog één keertje horen in de week dat ze net niet meer in de lijst zijn. Tenminste, we laten ze ook nog maar heel kort horen, dat is ook nog het lullige. Er zijn twee platen weg uit de top 20, onder andere deze. Ja! 5 Seconds of Summer en Youngblood verdwenen uit de lijst. Vorige week stonden ze op nummer 17 en ook deze is weg. Elsie en without, without Me stond vorige week op nummer 20. In de top 20. En is volledig verdwenen uit de lijst. Check ook even dutop 20nl Dan kun je de hele lijst checken. Dit is Lizzo. 9. De beste dansplaats van dit moment. Alle mij woorden kunnen zijn zijn de woorden van Tom via de top20.nl. En ook Bram die reageert erop. Bram die zegt, oh wat een fantastische plaat. Ellen Walker, Sia, goede combinatie. Diamond Heart, wat is die mooi. En dat is die zeker. Hij staat deze week op nummer 8 in de top20. Uh, vorige week stond hij ook op nummer 8. Dus ja, stabiel is altijd goed. Hè? Je hoeft niet per se te stijgen. Stabiel is ook goed. We gaan eventjes kijken. Zometeen nummer 6. Ja, dat gaat je nog verbazen welke dat is... zoiets hebben we nummer 7 draaien. Calvin Harris' A Reagan Moment in his giant. 7 I understood loneliness Before I knew it was I saw the pills on your table For your own unrequited love oh, I would be nothing Without you holding me up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 In the dirt under me, yeah. Gonna shake, throw it away. In the dirt, yeah. Gonna shake, throw it away. In the dirt, yeah. Gonna shake, throw it away. In the dirt, yeah. vallen uit elkaar. Vriendengroepen vallen uit elkaar. Relaties vallen uit elkaar. Maar ook, ja, de top drie valt uit elkaar. Op dit moment, deze week, we hoorden het net al, iedereen was verbaasd. rare reacties hoor, via dit op 20 punten, hoe kan dat? Zo ver gezakt. Ja, Miley Cyrus Mark Ronson, Nothing Breaks Like a stond ineens op 13, op plek 3. En vorige week stond op nummer 2. Robin Skulls en Speechless. Ja, je voelt het al aankomen. Deze week staat hij niet meer op nummer 3. Nee. nee. Nummer 6. ...zijn speeches volledig uit die top 3 gestopt. Getrapt wil ik zeggen. Net zoals Miley Cyrus en Mark Granson en Nothing Breaks Like Heart. Die zijn ook uit de lijst geschopt. Nummer 5, FMX Sweet But Psycho 5. Oh, she's sweet but a psycho. A little bit psycho. and night she's screaming. I'm on my mind. I'm on my mind. Oh, she's hot but a psycho. So left but she's right. I belong with Bijzonder, vorige week nieuw binnengekomen op nummer 4. nog steeds op dezelfde plek. Crash en Lost Without You in de top 20 op nummer 4. Dus en daarvoor even Max Sweet Bub Psycho. Deze week op nummer 5. Heb je zin om een feestje te bouwen met me? Een klein zomersfeestje. Laten we het gewoon doen op nummer 3. Deze week, sorry. Daddy Yankee en kan klaar mijn Samenwerking met Snow. 3. Como te llamas baby. Desde que te vi supe que eras Dile a tus amigas que andamos dat We gaan party. Hoe te llamas, baby? Desde que te vi super Let me stop me the Ram dance man Ram it in a dance hall in a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 je hoort een plaat die je nog niet eerder in de Top 20 hebt gehoord. Het kan gewoon. Ja, dit is echt heel bijzonder. Nieuw binnengekomen op nummer 2. Mabel, don't call me up. Ja, dat, dat is echt wel heel bijzonder. Hoor. Nieuw binnenkomen op nummer 4. Het gebeurde vorige week met Chris Zip en The Without You. We waren wel verbaasd hier op de redactie van de Top 20. Maar nu is het gewoon gebeurd met dus de nummer 2. Mabel. En Don't Call Me Up. Ah, dat is ook echt een goed nummer. We hebben een nieuwe top 3. Dus op nummer 3 hoorde hij net Daddy Yankee en Kam Klama. Samenwerking met Snow. Je weet wel die van Informer. En dus nieuw op nummer 2. Volledig nieuw binnengekomen. Mabel, en Don't Call Me Up. Maar wat is dan de nieuwe nummer 1? Dat is de grote vraag. Nou, je kan het je verklappen hoor. Die is nog wel gewoon hetzelfde gebleven. Voor het contrast. Al die veranderingen. Nummer 1 is nog wel hetzelfde. Maan Chris Coles Amsterdam. Dit is Hij is van Mij. Voor het eerst in mijn leven kan ik iemand alles geven.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 seks, maar dit gaat te ver. Uh, we don't need to go there. You don't want to go there. Maar hij is van mij. Oh, oh, oh. niet van jou. 3 dus. Met wel gewoon dezelfde nummer 1 nog. Chris Kors Amsterdam, en maan en hij is van mij. Tot zover De Top 20 voor deze week. Een tip voor de top 20. Wat moet volgens jou in de lijst komen? Mail het naar tip at detop20.nl Een bijzondere plaat, een de tip voor de top 20 uh, vandaag. Omdat ik hem heel erg mooi vind. Het is een hele bijzondere plaat. En ik denk dat hij binnenkort in de hitlijsten staat. Dit is Willem en Wilde Paarden. Tot volgende week. Wilde paarden, wilde paarden zijn niet om te temmen, de ruwe zee, ruwe zee. Is niet om in te zwemmen, maar het bloedkapaardet niet haken. De rust komt ooit zelf. Wilde paarden, wilde paarden, zijn niet om te temmen. Ik hoor je zachtjes huilen wanneer ik weg ben Je veegt je tranen met de lakens, kijk de vlekken Omdat jij zegt dat er niks is, kan ik weinig zeggen We zien de rookpluimen boven de skyline als 9-11 Nu moet ik rennen, zelf is wennen In twee jaar tijd, twee keer vader geworden Mijn beste maat verloren, zoop mijn pijn weg Jij staat thuis met de zorgen, ik kom pas weer thuis in de morgen en het zijn de stad en de mensen, de drang naar het venture De angst voor mezelf, van binnen is het een bende Mijn soul je maar dat is niet wat ik gewend ben Sta liever in de soos, hopeloos te tanken Ik bel mijn koos, ik maak me zorgen om mijn centen En ik vorm mijn rendement, met alle shows die zijn gecanceld Ik voel de druk die enkel werkt als begrenzer En jij doet je best om mij te redden Wilde paden, wilde paden. Zijn niet om te temmen. ruwe zee, ruwe zee die om in te zwemmen Maar de bloedtijd waren het niet gaan, gaan De rust komt ooit jezelf. Wilde paarden, wilde paarden Zijn niet om te temmen. Het is niks anders dan wat dat blijft shit aan het handelen, beter veranderen Weet die shit, is fucked up Het dan niet toegankelijk, maak jou aan het wankelen Soms ben ik bij mijn jeugdigheid te verliezen Vernieuwing zorgt altijd voor een crisis Ben alle tijd aan het zoeken naar mezelf Maar die kern ligt bij mij wat dieper Mijn anker zak langzaam, totdat die de grond draait Ooit op een dag lig ik stil Als de golven verdwijnen, is jouw hart pas veilig